Het weer in het midden en noorden kans op regen en onweer. Overdag houden de buien aan, soms met windstoten, onweer en lokaal veel regen. Het wordt 21 tot 25 graden. Dit was het NOS journaal. Dit is Radio 1. BNN BNN 47. Het is bijna drie minuten over vijf. Dit is 4-7 op deze 4 september 2011. En we gaan snel door, want het is een uh, mooi uurtje. hebben voor de boeg met alleen maar mooie muziek. Uitgekozen door Bart-Jan Kune in Crack the Playlist. Crack the Playlist. Crack the Playlist met Bart-Jan Kune. Bart-Jan, Goedemorgen, Goedemorgen. Leen. Hallo, hallo. Uh, mensen op Radio 1, die, uh, die kennen jou misschien nog niet heel erg goed. Uh, dat komt omdat je vooral te horen bent sinds een aantal jaar op 3FM. Ja. Uh, en dan niet als dj, maar als nieuwslezer bij uh, NOS op 3. Vroeger... Maar wij hebben ook hele hippe muziekjes hoor, onder het nieuws. Ja wel, hè? ja. ja, ja, ja. ja dan praten wij ook steeds over muziek en zo heen. Dat In principe het is het een... Ja, maar dat vroeg ik mij nog af. Uh, als je dan nieuwslezer bent op 3FM, ben je dan eigenlijk... had je dan niet liever dj willen worden? Ja, dat is natuurlijk wel een beetje, zo beetje mijn verhaal. Dat ik, eigenlijk... ik, heb, ik heb te weinig verstand van muziek ja. om, om dj te zijn. Dat is oh, ja. gek om, om, om... Die mensen die leven echt muziek, die weten er zoveel vanaf. En, en, en ja, die kunnen het ook heel goed overbrengen. Maar wat zij dan met muziek hebben, heb ik met nieuws. Ik, ik leef echt nieuws. Mm -hmm. En dat maakt het ook wel weer mooi. Ik kan dat, kan dat kwijt in, het, in de nieuwspuliteits van, van NOS op 3. Dus dat is echt gek. Ja, ja als, ik, als ik wat meer verstand had van muziek... dan, dan had, ik het, uh, had ik het best wel willen doen, hoor. Ja, maar het is niet dat je, dat je een entertainmentprogramma... zou willen presenteren waar je gewoon iets minder... Uh, verstand van muziek uh, in kwijt hoeft. Nee, ja, ik sluit niks uit. Maar, maar, maar volgens mij heb ik het ontzettend aan mijn zin. Ik doe dit nu sinds 2008... En, en we kunnen hier zoveel doen op nieuwsgebied. We hebben alle, alle mogelijkheden. We moeten het vertalen naar een jonger publiek. Hè, want 3FM heeft zelfs toch met wat jongere luisteraars. Bijvoorbeeld Radio 1 en Radio 2. Mm -hmm. en, en, en dat is onwijs leuk om te doen. Want, want ja, hele ingewikkelde verhalen moet je toch ook proberen bij een jongere doelgroep erin te duwen. En door, door teksten te herschrijven of, of, of verslaggevers op een bepaalde manier in te zetten... komen wij daar meestal een heel eind in. En dat is zo ontzettend leuk om te doen. Ja. En wat staat dan aan op, op de redactie van NOS op 3? Is dat dan 3FM of, of uh, nou, weet nou, ik veel... De hele dag naar Radio 1. <laughs> Uiteraard. Nee, 3FM nee, staat gewoon aan. Ja. En de, de grap is wel dat we natuurlijk werken uh, voor de NOS. Dus ook uh, werken met het NOS systeem. Je horen systeem, terwijl wij jongen, we altijd zo'n hekel hebben aan systemen. <lacht> zijn voor. Nee, maar maar het NOS-systeem, daar staan echt alle quotes en alles wat de NOS produceert... voor televisie en radio en dat soort dingen staan daarin. En wij hebben vaak de mogelijkheid om dat voordat het wordt uitgezonden al, al mee te pikken. Ja. En dan knippen wij daar quotes uit of, of interessante andere fragmenten. Die gebruiken we dan in de, in, in de uitzending. Ja. En als er echt brekend nieuws is, dus als er echt, echt iets heel heftigs gebeurt... Dan, dan schakelen we uiteraard over op, op Radio 1, maar ook bijvoorbeeld op DNR of, of RTL. Kijk, alle nieuwszenders zijn op dat moment van, van belang... Je wil gewoon weten wat er wat op dat moment speelt. Ja, ja. En, en, en ik krijg als radiomaker. En misschien krijg jij diezelfde vraag ook wel eens. De, wel, de regelmatig gevraagd de van ja. Ga je dan over een paar jaar ook naar de televisie? Hè? Alsof radio een soort opstapje is. En, heb jij dat dan ook? Dat, dat mensen aan jou vragen. Ga je dan ook de, later naar. Uh, weet ik veel. De, de, het acht nou presenteren? Ik, wel, ik heb de hele tijd als verslaggever gewerkt. Toen kreeg ik altijd de vraag van. ben ik tot op televisie? dat was dan als radioverslaggever. Ja, ja, ja, ja dan dan ben dan we, we, Hadden bij. mensen niet door dat er geen camera bij, bij was? Ja, ik, ik ik weet het niet. Ik, ik, heb, wel, ik heb een paar keer een skin gedaan voor televisie. En, en ik, ik moet altijd heel erg wennen aan, aan, aan die enorme studio's. Bij de radio zit je gewoon lekker heel knus, weet je wel, in een hokje met een raampje. En, en de enige die je tegen je over hebt is, is, je, is je technicus of je redacteur. En, en bij televisie moet het allemaal, is het allemaal van die hele strenge mensen. Mm -hmm, zo omslachtig. Ja, nou ja, en alles moet gerepeteerd worden en, en dat soort dingen. En op de radio gaat het ook vooral om improvisatie. Dus uh, misschien op den duur wel, maar dan zou ik echt een, een wat losser nieuwsprogramma wel willen doen. Waarbij je nee. dus ook echt kunt improviseren en ook eigenlijk kunt terugvallen op de ervaring die je op de radio hebt opgedaan. Ja. Okay, kom, je, kom, je, kom jij uh, Annegien wel eens tegen? Van ja! Ah. Ja, dat is geregeld. Ja, ik dan stiekem een beetje verliefd op Annegien. Wie niet? Ja, leuk. Hij is goed hè? Ja, nou goed, anyway, euh, euh, euh, laten we het over muziek gaan praten. Want je hebt elf liedjes uitgekozen voor correcte the Playlist. Ben jij een echte uh, liefhebber? Je zei, je, bent niet echt, je, hebt, je hebt er te weinig verstand van. Maar heb je er wel een beetje verstand van en ben je een liefhebber? Of? Nou, ik ben dus geen kenner, maar wel een okay. en, en Ik kan ook wel vertellen waarom, waarom muziek mij boeit en waarom muziek iets met mij doet. Maar ik ben bijvoorbeeld iemand die, die ook zeg maar, alle muziek wel kan verdragen. En, en niet specifiek echt richtingen op moet of, of dat soort dingen. sommige mensen die hebben dan zoveel verstand van muziek... dat ze ook weer bepaalde stromingen uit gaan sluiten. Omdat dat dan niet bij hen past. Of iets in die richting. ja, ja bij jou zou alles kan, alles kan voorbij komen in principe. Ja, ik ben eigenlijk wat dat betreft, met, misschien net als met nieuws, ik wil, ik wil alles, alles in me opnemen. En en ik vind wat dat betreft kan ik kan ik echt wel alles verrast worden. Hm. Je hebt ook een, een bijzonder lijstje. Laten we beginnen met de eerste radical face, is dat, met Welcome Home. Waarom die plaat? Nee, ja, dat, is, dat is heel grappig. Want ik ben uh, ik, precies, we zijn nu, uh, nu bijna twaalf weken vader van Ach, Max. Ja, en dit nummer zat onder de reclame van, van, van, van eh van de fotomerk. En de bevallingen zijn allemaal heel heftig. Sowieso zijn bevallingen heftig, maar bij ons was het echt drama. En, en en mijn vrouw lag nog in het ziekenhuis samen met, met die kleine en, en ik kwam thuis. Na, na, na die nacht. Het is een keizersnede geworden. En ik zag dat nummer op de reclame en toen voelde ik er al iets bij. Ik denk ik ga toch eens even zoeken op iTunes, wie dat nou zijn. En toen bleek het dat bleek 2007 te zijn, hè? Die, de radical Face, yeah. dit nummer. En, en het wordt eigenlijk nu pas opgepikt en ik vond het ook meteen helemaal te gek. En, en de titel is ook zo toepasselijk voor, voor, voor dat verhaal van die bevalling. Ze moesten een, een, bijna een week in het ziekenhuis blijven en uiteindelijk zijn ze samen naar huis gekomen. Yeah. Ja, dit sloot, dit sloot zo goed aan. Het is wel grappig dat er dan, dan zo'n liedje ontstaat. Want je hoort dat, dat soort verhalen wel eens: van, dat er is dan jullie liedje. Maar dit kun je wel echt daadwerkelijk zeggen dat dat jullie liedje is met z'n ja, drieën. Het is bizar. Het is echt bizar. Dat is, dat is... Ik kwam thuis en ik hoorde het nummer en, en ik wist dus ook niet dat het nummer zou heten. Dus ik ging het gewoon eens opzoeken en luisteren. En, en ja, sowieso is dat een hele heftige periode, he, naar na zo'n bevalling. Ja, ja, dat kan dus ik was al, Ik was al een natte dweil. Ja. En, en, en ik zette het aan en ik hoorde de titel dat ook nog Welcome Home heet. natuurlijk nou, toen, toen kon je me echt opvegen. Ja. Maar het is zo'n ontzettend mooi nummer van Radical Face. En later ook nog mega heet geworden op 3FM. En ik denk niet voor niets. Nee, laten we naar nou luisteren. De eerste plaats van, van jou heet Radical Face. Of het liedje heet Welcome Home en het is van Radical Face. Oh, Welcome home van Radical Face. Het is correcte Playlist met Badjan Kuhne, nieuwslezer bij uh, 3FM voor NOS op 3. Uh, jouw volgende plaat, Badjan, heet uh, One More Time en is van Daft Punk. Ja, gek. Ik vind, toen ik dat lijstje mocht opstellen, ik heb er best wel over gezeten... En dan ga je dus allerlei dingen af van wat vind ik eigenlijk leuk en wat vind ik mooi. Dit is, dit, dit is een nummer wat al meteen toen het uitkwam, geloof ik, eind jaren negentig, me met, meteen opviel. Omdat um, de, de, de manier waarop Daft Punk muziek maakt zo uniek is. En, en daarna eigenlijk ook, ook niet meer uh, nagedacht Ik begreep dat David Guetta nu een, een nieuw album heeft. Yeah. Wat een beetje Daft Punk-achtige trekjes zou hebben. Dat moet ik nog naar gaan luisteren. Maar ik vind hun muziek zo ontzettend te gek. En daarbij, um, hier loop ik op hard. En dat doe ik drie keer per week. En dit nummer kan ik ook gewoon drie keer per week gewoon aanzetten. Ja, ja. En, en, en dan gaat het gewoon als een trein. En weet jij dan ook, omdat jij. Uh, uh, ik had bijvoorbeeld vroeger toen ik kranten deed, uh, had ik één bandje van een, een of ander obscuur punkbeentje uit Rotterdam, de Criffets, heette dat. En ja. ik wist altijd, uh, uh, bij welk liedje wist ik bij welk huis ik ongeveer moest zijn om binnen het uur te blijven. Want ja. je kan natuurlijk niet langer dan een uur kranten doen, dan wordt het, is het niet meer rendabel. Heb jij dat dan ook met hardlopen? Dat je weet van oh ja, bij die, ik moet bij de boom zijn. Als One More Time begint? En dat het valt vooral op als je dan niet meer bij die boom bent en, en 200 meter daarvoor dat nummer ineens wordt dan ja. denk je, oh, nee, ik moest je moet sprinten. het programma intensiveren. Nee, maar dat is heel grappig. Dat is ja, de dus associatie die je dan hebt, zeker als je het nummer zo vaak hoort, dan, uh, dan klopt dat wel. Nou, we rennen met je mee. One more time van Daft Punk. One more time. Oh yeah One more time oh.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 One more time, a celebration. You know we're gonna do it all right, Tonight, hey, just feel it. Music's got me feeling a need. Need. Yeah. Come on, all right. We're gonna celebrate one more time.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 Time to get feeling so free we're gonna celebrate celebrate the dance so free one more time to get me feeling so free we're gonna celebrate celebrate and dance so free one more time to get me feeling so free we're gonna celebrate celebrate the dance so free one more time to get me feeling so free we're gonna celebrate celebrate and DAF Ponk. One More Time in Crack the Playlist. De volgende plaat, bart -Jan, is uh, een Nederlandstalige. Brabant van Guus Meeuwers. Kom je uit Brabant? Nee, ik kom er niet vandaan, maar ik woon er nu inmiddels al wel uh, tien jaar met heel veel plezier. En dat is wel grappig, want ik ben in, in Tilburg gaan studeren, daar woon ik nog steeds. Daar heb ik journalistiek gestudeerd en, en ik ben in de buurt van Amsterdam geboren en, en ook opgegroeid. En heb altijd gezegd, ik ga naar Brabant om, om na vier jaar heel hard weer naar huis toe uh, te racen. Yeah. We hebben daar nog niet eens kabeltelevisie. Nee, dat was een beetje het idee toen ik daar naartoe ging. En... Um, ik heb daar mijn, mijn, mijn vrouw ontmoet en, en ik ben ook echt van die, van die stad gaan houden, Tilburg. Want het is, uh, ze zeggen, de schoonste stad van het land, maar meteen ook echt de lelijkste stad van het land. Al doen ze wel hun best om, uh, om, om dat te verbeteren de laatste tijd. Maar het is zo'n geweldige provincie. Ik heb heel lang bij Omroep Brabant gewerkt en ook als verslaggever en, en presentator. En overal waar ik kwam, de Brabanders die, die doen niet moeilijk, weet je wel. Je, je kunt gewoon zijn wie je bent. En... En daarom heb ik dit nummer ook uitgekozen. Want toen wij gingen trouwen, dan uh -huh. hadden wij een 10. En, en daar stond dit nummer ook op één. En dat was, dat was, ja, dat was één groot feest, iedereen samen. Ja. Maar ik had een paar maanden geleden een begrafenis. En daar werd dit nummer ook gedraaid. En dan kan het nummer ook. En dan, dan verbindt het zeker mensen die in Brabant wonen ook met elkaar. En het, het gevoel deel je met elkaar. En, en, ja, het is gewoon, ik vind het een heel mooi nummer van, van Guus Meeuwers. En jammer dat het niet het officiële volkslied is. Ja, want, want da, da, da, niet dat daar ooit echt heel erg sprake van is geweest... maar er gaan wel eens stemmen op hè, dat dat dan uh, ja. een volkslied zou moeten zijn. Is het dan ook zo dat als... Uh, nou, ik ga voor het gemak. Jij bent dan maar even een Brabander. Mijn broer woont nu ook 15 jaar in Tilburg... en die is ook ineens van een tukker een Brabander geworden. Uh, is het dan ook zo dat jullie elkaar dan een beetje... dat je een soort van klik hebt als het liedje ergens op... Op komt op het de radio. Ook een zo. Gevoel. Als je dat nummer hoort, dat is het, ja, ik weet niet wat dat is. Dat is, er gaat een soort, uh, heeft een soort gevoel in, in woorden en in muziek weten te vatten wat je inderdaad hebt als je, als ik bijvoorbeeld zo naar mijn dienst in Hilversum weer terug naar huis rijd. en, en, en s'avonds in de kroeg zit en, en iedereen met elkaar en daar gaat het niet om status of wie je bent, maar daar gaat, gaat het gewoon om dat je jezelf kan zijn en dat, dat vind ik wel. Dat, dat, dat zullen Brabanders wel gemeen hebben. Dat gevoel zullen, zullen ze ook wel met elkaar delen. Dus in die zin denk ik dat het er wel is. Nou, Voor een, uh, voor een nacht dan even het officiële volkslied van Brabant. Brabant van ja. Guus Meers. Een muts op mijn hoofd. Mijn kraag staat omhoog. Het is hier ijskoud. Maar gelukkig wel droog. De dagen zijn kort hier de nacht.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 En dan denk ik aan Brabant, want daar brand nog ligt. De Peel en de Kempen en de Ik heb eigenlijk nooit last van hem weghaald, maar de mensen ze slapen, de wereld gaat dicht en dan denk ik aan Brabant, want daar brandt nog. Band van Guus Meerhoors, dan hebben we Nederlandstalen gehad, en we hebben Engelstalen gehad, en we hebben um, uh, Autotune taal gehad, van de <laughs> En dan hebben we nu uh, een tijd voor een Franstalig liedje, Een Belle Histoire van Michel Fugain. Nooit van gehoord? Heb je daar nog nooit van gehoord? Nee, ja, misschien als ik hem hoor wel hoor, maar uh, ik, weet, nee, ik weet het even niet. Ik dacht niet van muziekwist, maar dat is, is een fondale kluk. Nee hoor, maar toen jij mij vroeg die lijst te maken, dan ga je natuurlijk terugdenken aan, aan welke muziek doet nu wat met mij en waar heb ik herinneringen aan. En dit is nou typisch zo'n nummer wat mij doet denken aan die, aan die autoritten naar Frankrijk vroeger met mijn ouders. Dan gingen we naar de camping. En, ja, in het meeste geval gewoon echt naar Zuid-Frankrijk, dus dan was het, flink, uh, ja, was het te flinke uh, zit achter in die auto, op de ja. auto. En Mijn ouders dachten altijd, leuk, we gaan naar Frankrijk, dus laten we ook Franstalige muziek draaien. Want dat, dat hoor je niet meer in een vakantie. Nee, en dan hadden, ze, dan hadden ze volgens mij via een of andere Reader's Duchess abonnement een hele collectie met Duitse muziek, Nederlandstalige muziek, Franse muziek en, en dat hadden je. het nee. En daar stond, daar stond dit nummer ook op van, van, van Michel Fugend. En als je luistert naar, naar de tekst, het is echt, echt een mooi verhaal. En het doet mij terugdenken aan die vakanties in Frankrijk. En je hebt gewoon echt een, een super fijn gevoel bij. In, in de categorie uh, pour flirt, en Flirt uh, en dat soort ja, liedjes. Ja, precies. Daar past Noord deze in de Ja, precies. Al dat soort dingen, dat komen allemaal voorbij daarachter op <laughs> die achterbank. Ik, ik kan het nog steeds niet verstaan. Maar, uh, maar ik wil heel erg waarderen Een soort uh, nieuw genre ontwikkel je hier. Hè? Achterbankmuziek is het. Achterbankmuziek. Achterbank. Ik laat het, laat het adopteren. <laughs> Michel Vuggen en Une Belle Histoire. C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance d'aujourd'hui Il rentrait chez lui là-haut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 Là-bas dans le C'est un beau roman C'est une belle histoire C'est une romance aujourd'hui Een belle histoire van Michel Vuguin in Crack the Playlist met Bartjan Kune Goedemorgen Goedemorgen. Hallo. Um, Wouter Hamel, uh, die komt uit Nederland en heeft een nieuw, uh, nieuw album uit ook, onlangs uitgebracht. Details staat daar niet op, dat is volgens mij een wat oudere plaat al, hè? Ja, dat is een, een, een nummer van een van zijn, van zijn eerdere albums. Ik hoef natuurlijk niet te vertellen wie Wouter Hamel is, want ja, dat is toch iemand die ook uh, de Nederlandse jazzmuziek wereldwijd op de kaart zet. Ja. in Japan is hij enorm populair. Ja. En dit is zo'n nummer dat altijd meegaat als ik, als, ik, als, ik, als ik tegenwoordig op vakantie ga. En als ik op vakantie ga, dan, dan is het vaak backpacken en, en dat soort dingen. En dan zit je in de trein of, of je wacht wel eens op een, op een obscuur vliegveld... op een propellertoestel waarvan je nog maar moet afwachten... of het je ook daadwerkelijk veilig gaat, gaat wegbrengen. Hm. Maar dan, dan is dit een van de nummers die, die ik altijd aanzet. Het geeft een heel fijn en uh, een ontspannen gevoel. Het past het wel een beetje bij het tijdstip, denk ik. A humdrum, Tuesday morning when nothing's any good i try to get to work but i can't get out of this mood a dreary friday evening my friends are all in town i plan to join them later but my blues is still around Wanna waste my time on crying things that you say won't tear me down what can i do when you've been lying i can't be bothered by those memories spare me the sordid uncouth details the image is vivid in my mind I needn't fantasize to picture. The love we had was ruined too soon. You drew me with your love song, you tell me with your eyes. You'd send me reeling high above into orange-colored skies. You played on your piano, you wrote me poetry. With love-dovey metaphors all leading back to me. Don't wanna go back. You blind me every day. Guess I was lost inside your love maze. But now the air is clear enough to see. Wouter Hamel met details hier op Radio 1 in 4-7. We gaan naar de kermis. Sing Hallelujah van Dr. Elben. <laughs> ja, je moet je toch je nergens je je voor hè, Bart-Jan? Nee, dit is echt exemplarisch voor dus mijn, mijn, mijn muziekbeleving uh, en mijn muziekkeuze. Ik ja. vind echt alles leuk. En, en nou, in, de, in de jaren negentig, ik heb er zo ontzettend veel foute singles aangeschaft... bij Wilma van de plaatselijke cd-winkel. Die had zo'n vijf, uh, vijf gulden bak... En daar stond echt alle meuk altijd in. In, in, de, ja, in, in de jaren negentig kwam ik daar naar de middelbare school. En ik kwam daar natuurlijk niet alleen om naar de blonde haren van Wilma te kijken. Maar ook om te kijken wat voor muziek er nog was. En ja, omdat het de Vijf guldenbak was. En allemaal afgedankt spul. Kwam ik daar altijd echt de grootste rotzooi kwam ik daar tegen. Maar ik vind bijvoorbeeld... Dr. Alman vind ik echt heel erg heel gaaf om, om naar te luisteren. Ik kan het heel goed hebben. Maar ook bijvoorbeeld Paul Elstak. Dat, dat soort dingen uit de jaren negentig. Ik kan het echt goed hebben. Nee. En um, ik vind het ook... Jammer dat die muziek toch niet heel veel meer wordt gedraaid. het gaat de jaren 70, de jaren 80 weer heel veel terug op de, op de Nederlandse radio. Het is altijd een beetje een gimmick als het wordt gedraaid nu, Ja, Nee, he? ja. het is toch altijd iets met een, met een knippe ook van... Oh ja, die, die, die foute jaren 90, terwijl... Toen echt al die producers echt best wel groot waren, en ook heel veel geld mee hebben verdiend. En, en heel veel mensen het, het, het konden het waarderen. Hm. En ik vind het nog steeds leuk om, om naar te luisteren. Ik heb onlangs al mijn al mijn CD's in iTunes gezet van de, en allemaal gearchiveerd. Ik vond het geweldig om bijvoorbeeld ook een erotic rot ik weer door met Max Don't Have Sex. Oh, vind ja. ik dat, ja, ik, ik, vind, ik vind dat ook ontzettend leuk. Maar zet je dat dan op tijdens de stofzuigen of wil je toch liever een feestje hebben ondertussen? Tijdens het postzuigen He heb ik meestal heel andere muziek aan. Nee, dit is gewoon tijdens feestjes en ik, en ik draai nog wel eens als, als, als, als, als rangs DJ op, op feestjes van vrienden. Dan gaat dit natuurlijk ja, gewoon... Dan ja, dan moet deze mee in de koffer. Ja, dat snap ik, dat snap ik. Uh, uit de jaren negentig, we gaan er bloed serieus naar luisteren. <laughing> Zing hallelujah Dr. <Doctor> Elven. <telling> Uit de jaren negentig van Dr. Alban, sing halleluja. We gaan terug naar, uh, naar 2010 was het, geloof ik. Hè? Toen kwam uh, Mumford Sons met het prachtige liedje Winter Winds. Daar koos je ook voor. Kwaliteitsmuziek, als je dat wel afzet tegen de jaren negentig, althans dat ze de sommige vinden. Maar dat is wel grappig aan het werk bij 3FM, wat ik doe. Ik ben natuurlijk veel met het nieuws bezig en, uh, en, en, en ja, dan zit je de hele dag maar in die, in die stoffige persbureaus en, en, en de polit politieke gereutel. Hm. Maar. Um, we krijgen natuurlijk wel heel veel mee van, van, van, van, van muziek die de dj's ook hiermee naartoe nemen. En dit is echt een ontdekking van Koen Sander geweest. Het uh, programma waar ik eigenlijk dagelijks het nieuws lees. Die, die ontdekte Mumford Sands en die waren er meteen helemaal weg van. Even voor mensen die het niet kennen. Het is een beetje, een beetje ja, country-achtig. Folk, mensen ja. met, met, ja. met een gitaartje. En, en in eerste instantie werd er ook zo van Ja, die doet wel drie of hem, maar... Toen ik het album ook hoorde, en ze waren vervolgens ook op Lowlands, was ik, was ik meteen verkocht. En, en dit is niet zo'n heel bekend nummer van ze. En ik wil het toch graag laten luisteren, want het is echt, echt heel erg mooi. As the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 Winterwinds, prachtig liedje, uitgekozen door Bart-Jan Kuhne. En de band die het uh, maakte was Mumford Sons. We gaan uh, uh, echt kriskras uh, door de tijd heen. Ben jij, ja. ben jij meer van de jaren 90 of de jaren nul of toch nog oude? Uh, 70 en 60? Ja, echt het liefste. mix. Ja. Ik heb niet een voorkeur voor een bepaald decennium. Want ik ben wel, als ik kan kiezen, als ik dan toch moet kiezen, liever ook niet, hè, maar is, dan zeg ik 60-70. vind ik dan op ja. één tijdstip, maar. Maar jij hebt dat niet. Oh Je ja. hebt er echt gewoon wel een mix. Nou, het grap is natuurlijk dat er wel veel muziek uh, dus van nu zijn oorsprong vindt in die jaren ook. Heel veel samples hoor je wel niet terug en hoeveel, hoeveel ja, composities en dat soort dingen. Dus in die zin is dat helemaal niet zo gek. Want, want eigenlijk, als je de jaren 60 en 70 waardeert, dan, dan, dan herken je een hoop terug van, van, van nu. Maar ik vind het bijvoorbeeld ook hoor, van de jaren 60 en 70 vind ik ook te gek. Daarom heb ik deze volgende plaat ook uitgekozen. Ja, ja want ik zat bijvoorbeeld, uh, nu we toch, we hadden het net al even over stofzuigen. Ik was uh, mijn badkamer aan het schoonmaken uh, afgelopen week. En toen je presenteert dacht... op Radio 1 en je moet zelf toch ja, ja, dat doet niemand voor je. Hè. Dat, dat was ook een van de grote teleurstellingen uit mijn leven. Vind ik dat nog steeds. Maar goed, dat. Ik ja, maar ik zat. Dus ik dacht, ja, ik moet toch even. Ik wilde daar een leuk muziekje bij opzetten. En zo heb ik voor het eerst heb ik het album. Uh, of een uh, Grace Hits plaat van de Beach Boys opgezet. En ineens dacht ik van: oh ja, ze zijn allemaal leuk. Alle liedjes van de Beach Boys zijn leuk eigenlijk. Weinig geproduceerd alsof ja, het een boyband is uit de jaren negentig of uit de jaren nul. Want het ziet ze allemaal zo strak in elkaar. En het klinkt ook allemaal zo lekker. En, ja. en het volgende nummer, wat, wat ik heb gekozen, dat, daar zit wel echt een boodschap in. Dat Welke ik wel, is het? Welke ik is het? Ik heb God Only Knows van de, van de Beach Boys uitgekozen. En wat is dan de boodschap? Nou ja, je, je praat wel eens met, met, met, met, je, met je vrouw of met vrienden over welke muziek moet er nou gedraaid worden op je begrafenis. Oh als ja. <laughs> dat één nummer is, als er gedraaid zou moeten worden, dan is het, uh, is, is het dit nummer. En ja. sowieso geeft het ook weer hoe ik in het leven sta, bijvoorbeeld uh, met, met, met, met mijn kleintje en, en met mijn vrouw en vrienden om me heen. Dus die mensen zijn allemaal zo ontzettend belangrijk voor mij. Ja. En ik vind dat dat in dit nummer wel... Uh, nog mooi wordt uitgedragen. Ja. En wat is dan de, de de de sfeer op die begrafenis? Is dat dan bedoel dit liedje is ja, het is niet droevig, maar het is ook niet vrolijk. Nou ja, dat is misschien ook denk ik wel de dat, dat is misschien ook wel de sfeer dan van die begrafenis. Ja. Van jongens, het is wel even lullig. even vervelend, <laughs> ja. Maar we moeten wel door. En gelukkig heeft hij nog iets waar wij van kunnen genieten. Ik heb laatst laatste begrafenis gehad waarbij echt alleen maar hele depressieve muziek werd gedraaid. En daar was ik echt na drie weken nog niet van hersteld. Nee, Sorry, moet het natuurlijk ook niet worden. Nee, nee precies. Oh. Het, moet, het, moet, het, moet, het moet geen feest, maar ook weer niet te depressief. Nee, dat vind ik niet te blij. Hè? Nee, dat het ook zo nee, Dat jij. vind ik ook altijd. Mensen die dan een feestje ervan willen maken, dan van ja, zo leuk is het ook allemaal weer niet. Uh, nee, precies. Nee. Nee. Dat is ook wel heel jammer. Dan zit dus, je zo meteen met zing ja. ja. Halleluja van de El Dr. Elben op je begrafenis. Dan moet je niet ja, hebben, ja. <laughs> Maar de genoeg over de dood. Ja, precies. Inderdaad. Dit liedje zou daar prima passen bij die begrafenis. Maar goed, het is ook ook als je leeft een heel mooi nummer. God the knows van The Beach Boys. I may not always love you, but long as there are stars above you.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 without you. En God only knows here in Crack the Playlist. Um, we gaan naar Nova Star met Mars Needs Woman. Dat is wel echt een typische 3FM-plaat. Volgens mij ben je een beetje ja. besmet met het Nova Star virus daar. Hoezo, vind ik? Nee, ik vind het prachtig, maar ik vind het wel echt. Want ik, ik kom die, die 3FM-jongens natuurlijk ook regelmatig tegen op de zaak. En, uh, en die zijn ook allemaal fan van, uh, van Novastar. Star. Ja, dit is weer typisch zo'n zo ontdekking van de van RFM ook. Zo'n ja. zo plaat die je eigenlijk niet snel op andere stations hoort. En dat is ook wel een beetje wat 3 van voor staat. Hè? Dat muziek uh, snel wordt ontdekt en ook, ook wordt gelanceerd. En dat ze dus ook gewoon durven om, uh, om, om, om ja, uh, ontdekkingen te omarmen. En het is een beetje jammer bijvoorbeeld ook iemand als Milo volgens mij uh, naar boven kwam. Ook zo'n zo Belgische ster. Ja. Maar als ik dan zou moeten kiezen, dan, dan vind ik Novastar toch echt, echt een betere artiest. En Ik heb de laatste tijd niet zoveel meer van hem gehoord. Maar misschien omdat ik wel te veel met mijn hoofd in het nieuws of met de was of zo. Maar misschien heeft hij wel iets nieuws, maar dat weet ik niet. Nee. Maar, maar dat album wat hij toen uitbracht, er stond dit nummer ook op, Mars Needs Woman. Ik vind het echt heel mooi. Je commander, it's your cadet. I'm only a rookie in your outfit. I got this ship, it's kind of like my car. You're commander, new to the game. School survival. What's my name? With well, this mission behind bars. But don't you know it's getting kind of strange. But Mars needs warmer. could that be arranged? Oh, you best buckle up before you hit the roof. 'Cause Mars needs warmer. Until. Climb aboard with the speed of light. See the stars before it gets night. Hang on tight, the earth's gonna move. He's a commander, it's your cadet. I'm only trying, but not quite the end. I got this cause it kinda seems so far. getting kind of strange Mars needs warmer Can that be your rain Oh you best buckle up Before you hit the roof Mars needs warmer Mars Needs Woman, die eindigt letter. Mars Needs Woman, Nova Star, op Radio 1. En we gaan, uh, we gaan opnieuw de kermis op. Of misschien de drive-in-show van Badjan kunnen dan uh, bezoeken. Show Me Love van Robin S. Dat is wel een hele vette plaat, hè? Ja, je had het toen straks over Dr. Alwan, En ja. uh, Laloeia, dat dat geen kwaliteitsmuziek is uit de jaren 90. Dit vind ik wel echt een, een, een kwaliteitsplaat uit ja. de jaren 90. En waarom? Draai, hij wordt nog steeds gedraaid. En heel vaak ook. En Het maakt niet uit. Hij is op een gegeven moment ook gekopieerd. Een paar jaar geleden, toen vond ik het helemaal niks. Maar het origineel van, van, van Robin S is zo ontzettend fijn. En um, waar je ook bent, of je, of je nou op een op een op een trouwerette bent, een trouwerij, of, uh, of, of weet ik veel, gewoon in de dorpsdisco. Deze plaat kan altijd. En, en iedereen gaat het los. En ik vind het zelf ook gewoon een hele leuke fijne disco kneitig. Ja, ik denk dat nog dient. Ik denk dat er weinig generaties zijn die, die. Of dat er Ik denk niet dat er generaties zijn die het niet leuk vinden. Mijn ouders, jouw ouders en, en, en waarschijnlijk ook je, je waarschijnlijk. Max die gaat het ook leuk vinden, vermoed ik zo. Dat is, eigenlijk is het gewoon een enorme polderplaats. <laughs> Iedereen vindt het leuk. Robin S, Show Me love. Love. En dan gaan we naar de laatste, plaat nummer 11 van Bart Jan Kunen. En dat is Phil Collins met Something Happened on the Way to Heaven. Waarom die plaat? Nou, deze plaat is voor... Uh... En volgens op Twitter. Oh. Ik kreeg vorige week het bericht van: Goh, wil je die platen uitzoeken? Het leek me hartstikke leuk. En um, ik vind het superleuk om, om Twitter te gebruiken. Dat doe ik nu een, eigenlijk een jaartje precies. En, en weet je, je haalt er zo onwijs veel uit. Ik zoiets had van: Goh, ik vind het leuk om eens te horen wat, wat, wat, wat de mensen die mij volgen nou, nou willen horen. Ja. En, uh, en, en, en deze werd ook genoemd. Okay. En ik had er iets van: Nou. Ik kan me daar goed in vinden, want ik vind Phil Collins echt een, echt een, een hele gave artiest. Ik vind vooral als hij, als hij live optreedt, ik ben helaas nooit bij een concert van hem geweest, vind ik hem briljant. Ik heb uh, wel wat, uh, wat, wat ja, concerten gezien van hem op televisie. Mm -hmm. En dit nummer heeft zoveel energie, inderdaad zien we nu toch met z'n allen echt wakker moeten gaan worden. Denk ik dat dit wel een, een, een mooie plaat is om, om mee te eindigen. Ik denk het ook. We gaan hem, we gaan hem draaien. Dankjewel voor je, voor je muziekkeuze en voor je plaatjes. Ja, graag gedaan. En uh, de groet aan Annegie. Ik doe het net op een Ja, doe dat dag. Dag. Callings and something happened on the way to heaven. Dat was correct de playlist met Bart-Jan Volgende week weer een nieuwe. Uh, ik ben benieuwd. De, de, de mensen staan uit. We gokken op Matthijs van Nieuwkerk. Dat zal wel lukken, vermoed ik zo. Zometeen. Ferdinand niet en voetbal. Want Ferdinand is er dus niet. Uh, wat gaan we dan wel doen? Nou, dat hoor je zometeen. Basti is ondertussen zijn huis kwijtgeraakt Afgelopen week. Daar vertel ik je ook meer over. En we bellen met de presentator van dit programma. De presentator. De man die voor het eerst dit programma heeft gedaan.